met het nieuws. Het is zes uur. Hey, daar heb je rekening. Goedemorgen. De aanvallen in het Midden-Oosten blijven aanhouden. Israël heeft raketten op Libanon afgevuurd richting Hezbollah. In de buurt van Beirut zijn meerdere explosies geweest. Het is een reactie nadat Hezbollah, als bondgenoot van Iran, Israël had aangevallen. Israël heeft ook de inwoners van steden in Libanon opgeroepen om te vertrekken, omdat ze geen onschuldige burgers willen raken. Op een schip in de haven van Bahrein is een dode gevallen nadat een raket uit de lucht was geschoten. De blokstukken kwamen op het schip terecht en zorgden voor brand. Er raakten ook twee mensen zwaar gewond. Bahrein werd aangevallen door Iran als vergelding voor de Amerikaanse aanval. Er liggen Amerikaanse marineschepen in de haven. Nederlanders die vastkomen te zitten in het Midden-Oosten kunnen hun gemaakte extra kosten terugkrijgen uit een speciaal potje. Maar alleen als ze hun volledige reis in één keer hebben geboekt, bijvoorbeeld via een reisbureau. Door de oorlog vliegt er vrijwel niks meer van en naar het Midden-Oosten. En dat blijft nog wel even zo. En techniekbedrijven moeten hun personeel satelliettelefoons geven. Volgens Trouw is dat nodig bij een crisissituatie. Als de stroom of het internet uitvalt en de gewone mobieltjes dus niet meer werken. Technische mensen zijn met hun kennis juist dan belangrijk voor Nederland. En dat betekent ook dat bedrijven uitgeprinte telefoonlijsten zouden moeten hebben. Het weer dan nog, het wordt een zonnige en droge dag bij 13 tot 17 graden. Vanavond is het helder en dan zakt de temperatuur wel weer richting het vriespunt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl. Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl. Iedereen gaat uitgebreid lunchen, maar jij schaft snel in de keten. Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi-service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.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 Een little bit older. Ja, dat klopt. The Outfield bij Veronica en Don't to lose your love tonight. Het is maandag, vrienden. Goedemorgen. Gerard Het Is 2 maart. Mijn god, wat is het vroeg. Oh, mijn god, wat is het vroeg. Het weekend veel te vroeg voorbij alweer. Oh, oh, oh, en wat een weekend. Ai, ai, ai. Gelukkig is daar één schale troost. Arie is uit de maand. Aard is hier. En een vroege maandagochtend beginnen met een stukje stol. Beginnen met een enorme Marvin Gaye. Dat kan nooit kwaad. Nooit. I heard it for the great vibe. André, chain to the rhythm van Katy Perry, en daarvoor I heard it through the grapevine, jongens. Oh. Hey Gerard, oh. is daar geen origineel van? Juist ja, een origineel van. Dit was er eerder dan die van Marvin Gaye. Hè? Maar dit is wel echt de laatste plaat waarvan ik zou verwachten... dat daar nog een origineel van ja. Het is allebei takkenhout, namelijk. Ik wist het ook pas uh, toen ik een jaar of 32 was. <laughs> ja, het is uh, oorspronkelijk uh, op de plaat gezet... door uh, Gladys Knight en de Pips. Oh. Maar ja, wel uit hetzelfde stal. De Motown stal. daar kwam het wel uh, in terecht, natuurlijk. Maar die van Marvin Gaye, jongens. Dat is toch de ultieme versie. En ook ja. de isolated vocals... Die is you knew. alleen Marvin zingend. Plans to make me blue. With someone, you knew die kan je nog uren luisteren. Dat gaan we ook doen. Zullen we gewoon een uur luisteren naar yeah. de IJssel-Level-Focals van Marvin Gaye? Surprise, ja, het is heel grappig, van die... Ah, je durft niet te praten. Nee, je durft niet te praten. Och, jongens, toch naar. uur. Ja, maar dat, dat nummer van Gladys Knight en de Pips... dat zijn ook andere akkoorden. Zeg maar, het, hij heeft echt ja. puur alleen de tekst gepakt... en daar dan een nieuw nummer van geschreven. Ja, het is uh, Norman Whitfield en uh, Barrett Strong... hebben het uh, geschreven voor Motown Records. Maar Barry Gordy dacht... nee, nee, nee, Marvin gaat het niet opnemen. Dat, doen, uh, dat doet de Gladys Knight en de Pips. Dat. Uiteindelijk zagen ze ook Pips... dat niet zo'n groot hit is geworden. Maar het werd een legendarische uitvoering van Marvin. Uiteraard gelukkig. Nou, lieve mensen, we hebben weer over popmuziek gekeuveld. Heerlijk is dat. Nou, ja, ja. dat is mooi, hè. En Marijke is er dan ook bij... Ja. Maar jij ja, ja, laat dat allemaal even een beetje gebeuren. maar hè? Het glijdt helemaal langs mij heen. Echt waar? Ik heb geen idee waar jullie het over hebben. Nee. Dan heb je natuurlijk ook nog de versie van Creedence Clearwater Revival. Maar die kwam weer veel later. Ja. En die haalt het niet bij die van Marvin Gaye. En Met alle respect, ik hou van CCR. Maar, ja, maar. come on, ja, maar. Marvin Gaye. Dat was het, En Jij vond die ja. CCR-versie leuker. Dus dat durfde ja. je ja. niet te zeggen. Ja, dat klopt. Maar dat mag. Dat is een kwestie van smaak. Dat is goed. En over smaak valt heel erg de ruzie ja. Nee nee, nee, helemaal niet. En lieve mensen, het is maandagochtend, het is 2 maart. Ja? En we zijn in de hens aan het staan. We hebben het gered. Nou ja, dat is inderdaad. De hele wereld. wereld, het is overal oorlog. We liggen allemaal in gruzelementen. Ja. En toch. Ja. Nou ja, zeg er eens wat nuttigs over, hè? Ja, ik durf er niks over. Dus ik werd, ik bedoel, afgelopen weekend uh, op een gegeven moment... dacht ik, durf ik nog mijn telefoon te openen eigenlijk... om te kijken wat er allemaal aan de hand is. Ja. Ik durf het niet meer, En weet je dat ik het dus ook niet zo heel goed snap? Ja, ik kom er maar gewoon vooruit. Maar ik zat dit weekend te kijken naar mijn nieuwsapps... en ik zag uh, Amerika heeft uh, de Iran-Ayatollah gedood... Uh, bombardement in Qatar. En ik dacht, waar komt dit nou ineens vandaan? Ja. Het zal wel een, een soort van logisch gevolg zijn... het een van het ander, maar ik heb geen idee... waar dit over gaat, eigenlijk. Amerika dreigt hier al heel lang mee. Ja. Um, wat is er gebeurd? Omdat ze willen dat het regime in Iran aangepast wordt. Ze hebben het ook over een regime change. En daar gingen ook al die demonstraties de afgelopen tijd heel erg over. Hè? Ja. Dat heel veel mensen sprongen daar in de bres eigenlijk van... er moet hier iets veranderen. En daar zijn ze met harde hand veel mensen gedood ook. Daar heeft Trump zich al heel vaak over uitgelaten dat het echt niet kan. En ik denk in feite... Maar dat het eigenlijk allemaal draait om de nucleaire basis die in Iran allemaal zijn. Het is allemaal hm. macht. Is allemaal... Ja, die raketten die bevelen hem niet. Precies. Maar ja, die staan er wel. En, ja. en nu is er dus dit gebeurd. Ja. Maar je vraagt je ook af, oké, okay, dan is die man dan dood. En wat nu? En wat Want, nu? We... Ja, ben je ook niet zo bang voor... Uh wat het tegenoffensief geworden van Iran. Ja, Volgens mij is er nog nooit echt iets heel goed gekomen... uit een Amerikaanse inmenging in een ander land. Ja, natuurlijk wel de Tweede Wereldoorlog, maar... als je kijkt naar Irak en Afghanistan... die zijn er allemaal niet beter op geworden per se. Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat, ik vind het sowieso een heel moeilijke kwestie. Want ja. ook als je het nieuwste bijpakt. Ik ben het overzicht bijna een beetje kwijt. en dan is daar ja. weer een aanval. En dan heeft hij daar weer op gereageerd. Het gaat duizelen. Op, op de dam staan ja. ze te dansen. Omdat ze het heel fijn vinden dat ja. die gamenei nu is overleden. Maar daar zijn natuurlijk ook twee kampen weer. Met, en eigenlijk in feite vind ik ook een beetje... Wat heeft Trump daar nou te zeggen? Alleen het is ook... De, allemaal, ik vind het een heel moeilijke kwestie. Nou, in ieder geval om half acht gaan we bellen met Floor Brans. Ja. Zij is een midden-oosten correspondent. En die gaat ons een beetje bijbrengen Precies, even kijken wat er allemaal uh, verder nog... Uh, maar we kunnen het ook gewoon hebben over het feit dat het ongelooflijk lente is. Want je weet, als het fout gaat in de wereld, is al dat één ding ineens... aan de hand, het wordt lente. Ja, de krokussen komen De krokussen, ik hoor een narcist. we willen een krokus. het is gewoon fantastisch. Ja. Heb je er een beetje van genoten dit weekend, Geer? Uh, nee, want het was namelijk takkenweer. Oh. Ben je, ben je even vergeten of we de hele weekend in de regen en de storm hebben gezeten, of niet? Waar ben jij geweest? Nee, ik hou Waar me was nooit... jij dan? Ja, nou ja, weet ik veel. Nee, ik hou me nooit zo bezig met het weer. Ik zat sowieso altijd binnen. Ik weet al wat Geer gedaan heeft dit weekend, wat ook het nieuws. Dat we allemaal weer bij de vogelhuisjes naar binnen kunnen kijken. Ja, we kunnen bij de vogelhuisjes. Er staan weer camera's, hè? Zeker, sinds gisteren staan de webcam's weer aan. Heerlijk. En de visdeurbel? Die is ook volgens mij weer Vlacht aan. Die ook aan niet aan. Uit? Ja, ja, ja. Mm. Dus ja, heerlijk. Je zou dit wel moeten samenvatten in een verslag van dit radioprogramma. We hebben het allemaal over gehad: oorlog en vogelhuisjes. Ja, prima. Nou goed, in ieder geval het is een nieuwe editie van Eindhoven in de morgen tot een uurtje op het verkeer. Zo doen we vandaag tien, hè? Staat hier in de gids. Ja. Dan doen we het om tien uur met Steve Winwood bij Veronica en High Love. En, hier. en we zijn nog steeds de rommel aan het opruimen, nog steeds. En daar zijn we trots op hoor. Dat waren de gasten van de directe nieuwsteen, die heet Won't Fall. En daarvoor Steve Winwood, met een beetje chak en Die hoorde je duidelijk in de achtergrond scoren. Higher love. Zometeen, ik durf het bijna niet te vragen, wat nieuws komt eraan van uh, half zeven. En wat zit er allemaal in, bereiken? Trump weet wel wie Iran moet gaan leiden. En hoe vaak vervang jij de tandenborstel? <laughs> uh, ik zal er eens even over nadenken. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van. Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet jezelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het en je hoort jezelf ineens zeggen: Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint. Boost yourself. Heerlijk, pap, deze spaghetti pomodoro. Ja, met gegrilde courgette. Mm, doe me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje bij het knusserigste restaurantje onder de warme zon. Met die ober. Oh. Nee, niet die ober. Zullen we deze zomer weer? Maar, ik vind het hier veel lekkerder. Grand Italia. Thuis in Italië. Die Veronica, Verkeer. Dat zijn de eerste vertragingen van deze week. En die vind je op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoover. Een half uur door een ongeval. A2 de Bos Utrecht bij Kerkdriel, ook daar een half uur. En nog een ongeluk op de A27 bij daar. Gorken bij Noorderloos, daar 34 minuten. 20 seconden voor half zeven, heb ik dat ooit al eerder geroepen? Dat zijn de headlines op Rijke Ketel. Goedemorgen, president Trump heeft drie kandidaten... om de gedode Iraanse leider op te volgen... maar wil eerst de klus afmaken, zegt hij. Amerika kan de aanvallen nog wel weken volhouden... en hij zegt dat het Iraanse volk ook zelf in opstand kan komen... Israël bombardeert Hezbollah in Libanon. Onder andere in voorsteden van Beirut waren explosies. Mensen vluchten massaal de stad uit. Hezbollah steunt Iran en vuurde gisteren raketten af op Israël. Nieuws uit eigen land: in Beeldhoven probeert de politie... een oude verkrachtingszaak op te lossen... door een hologram van de dader in het centrum te laten zien. Het is gemaakt met hulp van het slachtoffer. Eerder werd in Schiedam een verkrachter gepakt dankzij een hologram. En een onderzoek iets heel anders dan. Maar hoe no. vaak... Ja, je tandenborstel zou moeten vervangen. Je moet het zo lachen. Je eerste hele wereld staat in de hens over een bombardement. en Hoe vaak vervang jij je tandenborstel? Ja, het ja, is een goeie beetje... Goeie vraag. Het is een rollercoaster, hè? Het is een rollercoaster. Ja. Ja. Het is een beetje pijnlijk, maar goed, we moeten ook een beetje. Hè? Ik bedoel, ja. En hey, godsnaam lucht erin. Ja, een beetje. En tandenborstels zijn als het goed is. Orde van de dag. Ja. Ik neem aan dat wij allemaal vanmorgen onze tandjes netjes gepoetst hebben. Nou. Breek me de bek niet open. <laughs> en dan is de vraag... Hoe nieuw is jullie tandenborstel? Voor de draad ermee. Maar heb Geen je mee. het over de tandenborstel of over het opzetstukje van je... Ja, is er opzetstuk in het spel. Ja, vanzelfsprekend het opzetstukje, Max. Ook oh, okay. elektrische tandenborstel zelf kan je jaren mee doen. Nee, maar ik wil even volledig zijn. Ja, ja ik snap het. Nee, de opzetstuk. ja uh, Ik vervang hem altijd als hij van noordwest tot zuidoost staat. <lacht> Zo'n... Ja, op een gegeven moment denk je, ah, ja het ziet er, dat kan ook eigenlijk niet. Dus nee. Het kan nooit meer goed functioneren, dus hij moet nu vervangen worden. Yep. Maar eigenlijk doen we dat veel te weinig natuurlijk. Nee, precies, ik heb precies hetzelfde. Het is, het is die staalborstel van je barbecue. Ja, precies. Dat, dat, je, je, van, dat je daar je tanden mee poetsen. Ja. Ongelooflijk. En daarom zijn ze zo schoon. Ja, precies. Nou ah ja, dan heb ik toch slecht nieuws. Want je zou dit eigenlijk om de drie maanden moeten doen. Drie maanden? Oh, Oké. Okay. Nou, dat drie doe ik ongeveer maanden. wel, denk ik. Echt? Ja. Alleen je koopt dan voor 79.095 bij de, bij de aanbieding van het kruidvat. koop je dan ja, zo'n hele ja. stapel. En uh, ineens zijn ze ook weg. Dat dus je denkt: hoe kan dat nou? Ik had toch een hele stapel van die dingen gekocht. Nou ja, omdat je nog twee pubersoons hebt, denk ik. Oh, dat is het. Dat zal het misschien zijn. Maar weet je wat ik dus ook zo gek vind? Want jij, jij hebt het over zo'n pak waarin je dat. Daar, daar zitten er dan 85 in. Ja, dan kun je wel even de schaar, schaar kun je die open krijgen. Ja, kan je met de schaar open krijgen. Maar waarom is het dan van een wat meer aanmerk zoveel duurder? Daar, dan ook, heb... Als je een B-merk neemt, dat je ook echt het gevoel hebt... dat je met een B-merk ja. staat te poetsen. Ja, ja. Ja, Maakt dat zoveel Ja, het is echt verschrikkelijk. Ja, wel, hè? Je voelt je echt... Je moet, doe het dan niet. Nee, ik zal het maar gewoon zeggen, oral B. Ja. Als ik dat koop, nou, echt tweede hypotheek. Tweede hypotheek. Ja, en dan heb je twee wel, van die dingetjes. Ja. En dan heb ik nog een gewetensvraag voor je eigenlijk. Want hoe vaak maken jullie dan de borstels schoon? Moet dat? Uh, nou, ik wel. Ja, ik ben van het... Uh, op een gegeven moment zie dus je van die aangekoekte toestanden aan de onderkant. En, wat... en dan uh, wordt die even flink gereinigd hoor. En de tandenborstel ook. En hoe doe je dat al? Uh, met, met de hand eigenlijk. Met de, met de hand. tandenborstel ja, van Nicole met, met, denk ik. Ja, met een andere tandenborstel. <laughs> die daar toevallig ook ligt. Ja. Nee, ze zeggen echt schoonmaken moet je ook doen. En dat is dan dus wel vaker dan om de drie maanden. Maar... Tandenborstel elke keer na gebruik 30 seconden onder de warme kraan. Warm? Warm. Om al die bacteriën en voedselresten oh, die na het poetsen zijn achtergebleven te verwijderen. Als je het grondiger wil aanpakken, kun je de borstel ook... 30 minuten laten weken in zuiveringszout, waterstofperoxide, antibacterieel mondwater... of 1 minuut in hete stroom van een waterkoker, doen. We. Ken jij iemand op deze aarde die dat doet? <laughs> ja, maar Geer, wij moeten gaan turven hoe vaak per week Marijke ons vertelt dat we dingen niet goed doen. Ja, dat, is, dat is Daar word je depressief. Ja, maar zij haalt het ook gewoon uit de kwest Ja, ja dat, dat is, maakt, het ja. maakt ook niet zoveel uit. <laughs> het is handig hoor. Het weer dan nog. Vanochtend trekken over het noorden nog enkele wolken. elders schijnt de zon en dan is het overal droog. Vanmiddag schijnt ook de zon. En dan wordt het zo tussen de 15 en de 17 graden. 16 denk ik. Wow. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden. Dit is weer Niet dat hoge keukenkastje, dat lukt gewoon niet. En inderdaad, het lukte niet. Het was aha, maar dan wist je ook wel een take on me. En daarvoor Keen en Crystal Ball. Het is weer tijd voor een diepe duik in. Egdon's platenkast. Ja, het is er iemand overleden? Afgelopen vrijdagavond uh, werd duidelijk dat legendarische singer-songwriter Niels Draca niet meer is. ...heeft een behoorlijke carrière, als ik, als ik moet gaan opnoemen wat die man allemaal heeft gedaan... ...en geschreven voor anderen, hij schreef meer dan 500 liedjes. En dat zijn er nogal wat. Hij had te maken met een hele hoop grote wereldhits. En hij schreef ook nog eens keer gewoon voor zichzelf prachtige liedjes. En als je dan het hele oeuvre van hem doorspit, is er altijd één liedje die boven komt borrelen... En heel, heel gek, toevallig had ik het vorige week nog over met, uh, met Dennis Hoebee. Wij hadden het over Niels de Daka En we hebben ook nog even contact gehad met de van Best eng, hè, dat we het even met elkaar gehad hebben over Niels Daka en over dit liedje wat ik nu ga draaien. Ja. En dat hij er dan ineens ook diezelfde week niet meer is. Eng. Gewoon eng. Niet over nadenken. Het Was puur toeval. We hadden het namelijk over het liedje. En Dennis zegt, als jij uh, denkt dat dit wordt gezongen door Karen Carpenter... van de Carpenters... Dan is het ook echt alsof zij het zingt. Dat geloof je het ook. Terwijl het Niels Zodaka is die het zingt. Want dit is een van mijn favoriete liedjes. Nou oké, okay, het is gewoon mijn favoriete Niels Zodaka liedje. Het komt in 1974 en ik vind het zo ongelooflijk lekker en mooi. En zeker omdat hij er nu niet meer is. Voor altijd in ons hart en voor eeuwig in de platenkast wil ik toch op een mooie zonnige lentedag Laughter in the Ring draaien. Lekker dit, heerlijk, 1974. Niels de Daka, hij is niet meer. Hij is uh, afgelopen weekend overleden. En uh, dit was een van zijn uh, absoluut mooiste leaks. Ken niks te doen, altijd van de nummer gehouden. Laughter in the Rain staat officieel in de platenkast playlist. Zijn we vroeg? Ja, maar dat maakt niet uit. Een... Wat... Ja, wil je dat? Of zo, ja, maar spannend. Ja, en... doe dan maar. Ja, nog even op ja. mij. Ja. Houden we de spanning er nog even in.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 Olivia Olivier Dien-Solo. Zo so is he de Fall in Love. Nou, nu dan wel. En... Je raakt het nooit! Ja, Iets voor zeven op de klok. Doe een goede poging of een blinde gok. Het is weer tijd voor de brilstand. Oftewel 0 in een nieuwe week. Je naat het nooit. Want het was 4-1 voor mij. hè? Ik heb hem nog even gevierd hoor. 4-1? 4-1, Is dat zo? Ja, dat is zo. 4-1, het staat hier. Ik heb het uh, persoonlijk bijgehouden. Ja, Dan vertrouw ik het dus helemaal niet. Nou ah, ja, dat je hoeft ook helemaal niet. Maar goed, Geert, het is je enorm gegund. Schone lei. Zo is het. Het mag de, de druk niet pretten. Hè? Nee, helemaal niet. Nee. <laughs> nee. Ja. Want het is tijd voor een uh, nieuw fragment... en dat komt vandaag van de NOS. U kent het wel, de NOS. Binnenkort uh, geniet ervan, hè, want het wordt allemaal wegbezuinigd. Geslaggever toch... daar ging op uh, bezoek bij uh, accordeonorkest Accordiola. Dat is een mooie naam, he, dat je dan uh, accordeonorkest... Uh, nou, hoe gaan we dat dan noemen in Godes naam? Ze bestaan 70 jaar en ze hebben een behoorlijk ludieke actie bedacht... om dat te vieren. Ze spelen namelijk die dag voor een bepaalde doelgroep... die normaal gesproken niet echt thuis hoort bij een accordeonorkest. We bestaan 70 jaar en geven dus een jubileumconcert... waarbij nummers worden gespeeld... Dus vandaar. Ah, vandaar. Ja, ja vandaar. Ja, we hebben natuurlijk iets weggepiept. Dat viel jou ook al op, hè? Ja. Um, want de vraag is namelijk, Marijke... voor wie spelen ze dit jubileumconcert? Is dit A, voor een roedel pasgeboren baby's? Schattig. Een roedel Een <laughs> roedel. B, een groep sporters op spinfietsen? Of C, voor zo'n 35 asielhonden en hun roedel? Hè? Oké. Okay, uh, we hoorden... Baby's, spinfietsen, asielhonden. Uh, ja, we hoorden net natuurlijk Hazes. Dat vond ik ook al wel leuk. Dus ik denk, ze staan in een kroeg of zo. Maar dat gaat niet echt op. Nee, drinken de medemensen aan de bar. Ja, ja dat zou leuk zijn. Oké, okay. mensen op een spinfiets. Maar dat met André Hazes vind ik dan ook... Of moeten andere hazen een beetje loslaten worden? Ik denk dat je andere Hazes een beetje loslaat. Ja, laat hem vooral los. Het wordt wel een keer tijd dat je hem nu. Dat ik het nu loslaat. Roedel asielhonden, baby's. Ik vind het ontzettend moeilijk. Roedel baby's, roedel asielhonden, of een Roedel sporters op spinfietsen. Dat is trouwens B, de spinfietsen. Als je nummer B wil zeggen, bedoel ik. Nee, ik. Het is een natte vingerwerk hoor. Maar ik denk dat ik ga voor de baby's. Jij gaat voor de baby's, met het nummer Is er hij? Ja. Jij gaat voor nummer A dus eigenlijk. Nummer A, ja, ja, ja. <laughs> nummer A. Nou, dan gaan we eens luisteren. Hé? Werkt dit voor spinnen, zo'n uh, zo accordeon orkest? Ja, gaat hartstikke leuk, ja. Volgens was het ook wennen. Ja. ja dat ging hartstikke goed uh, op live muziek. Ja, dat was een geweldige les, ja. Dit is uh, heel bijzonder, dit keer mee te maken. Het is uh, toch echt voor spinnende... Ja. ja. ja. Wat een anti zeg. Echt ja, enorm, maar, ja. Ik zie jou ook echt beteutend kijken. Ja. Wat een beteutend. Kan ik iets voor je doen? Nee. Een watertje. Ja. Cool compress. Ja, een anti cool. van hier cool. tot een gauze. Nou ja, oké. Okay. Maar het is 1-0. Het, het, het is pas maandag. Ja, joh. Lange week te gaan, zeg ik. voor een classic rocker van uh, Leonard Scannert.